naar China. Dat is met de druk.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 I'm not It's Zaten ze in de zeven plaatsen naar beneden? Vorige week langs ze de Black Eyed Peas met The Time, maar die zijn dus nu uit de lijst verdwenen. Voor de snelste langsgenoteerde, gaan we naar plek 38 in de lijst van Europa. We vinden Pixie Lot en de Ruler daar. En single Coming Home staat alweer 17 weken in de lijst. Ze zakken wel deze week en dat doen ze van 35 naar 38. Helemaal onderaan Rihanna, who's Red, chick? En CeeLa Green, it's okay. Euro Breakdown of Trainer, of freedom.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 Exact 4 minuten over de klok van 3 uur. Dat betekent dat tijdens de hitlijst van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem hier voorbij komen op CFM, de Euro Breakdown. 21e jaar nog alweer van deze hitlijst, aflevering 13. En dan alweer de 1e van april 2011. Ik hoop niet dat je te veel geintjes al getrapt bent vandaag, natuurlijk uh, in de April Fool V, 1 april. Deze week daarom in de lijst uh, 15 stijgers, 6 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook drie platen natuurlijk uit de lijst moeten verdwijnen. Na 18 weken doet dat de Black Eyed Peas met The Time. Bender Flowers met Only the Jong na 16 weken. En We Are Who We Are van Kesha houdt het na 15 weken alweer voor gezien. Een goede week is voor Adele. Set fire to the rain gaat acht plaatsen omhoog. De snelste dalers, dat zijn er drie deze week. now, what's my name? Adele, rolling in the deep. En Britney Spears, hold it against me. Alle drie zakken ze in één keer zeven plaatsen naar beneden. De vorige week had langs genoteerd de Black Eyed Peas met Jet High. Maar die zijn dus nu uit de lijst verdwenen. Voor de snelste langs genoteerd. Gaan we naar plek 38 in de lijst van Europa. We vinden Pixie Lott en Jason de daar.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 Tonight I'm awake cause my body's not close to you But you don't call me out of a stretch, you can let that tussen twee grote jonge artiesten, Pixelot en Jason Drullo. 17 weken lang staan ze al in de lijst van Europa met hun single Coming Home. Voor de eerste binnenkomen gaan we dan naar plek 37. En als iemand zegt Fireflies, dan denk jij vrijwel zeker aan Adam Young. De man achter de artiesten All City. Weer geloofd de debuutsingel was het. Uh, en haast, net zo snel als dat beste man een hit wist te scoren met die debuutsingel. Verdween die ook weer uit Europa. Binnenkort komt Oval City met een uh, nieuw album trouwens: All Things Bright and Beautiful. En daarop staan uh, waarschijnlijk weer herkenbare elektronische nummers. En de eerste single hiervan is ondertussen uitgelekt. Althans, die is uh, gewoon uitgebracht. Heet Alligator Sky. En is weer een van de creatieve titels die Jong uh, gebruikt voor zijn nummers. Inhoudelijk stelt Alligator Sky zeker niet teleur. Het doet veel denken aan Fireflies. Al is deze eerste single van het nieuwe album toch net iets minder goed. Hoe dan ook zal City moeten afwachten wat er gaat gebeuren met deze plaat. Kan alle Europese radiostations nu echt weer overstak. of blijft het een plaatje die een beetje in de onderste regionen van de hitlijst blijft rondweven? We beginnen eerst er, althans onderin de lijst is het begin, hè, op plek 37, All City in de Alligator Sky. It's not a plane, that's me, I'm sitting where I'm supposed to Floating on the cloud, can't nobody come close to The concrete in the sky, switch places So now my ceiling is painted with cosmic spaces Fire cracking to the moon, keep your eyes shut Blasting off like rock a rocket from the ground up <laughs> I used to catch a cab on the Monday Now the taxi, satellite's lights on the runway Fly, I a condo on the Milky Way A house on the cloud and God's my landlord And for my my drive, my God. That's the you need me. You can find me in the Where alligator in the sky. Uh. The came to life. To, that the sun is something that we can't fly to. Well, I sit on my star and see street lights. Look up high, you miss me if you blink twice. Deze week binnen op nummer 37 in de lijst van Europa. En voor de volgende binnenkomen gaan we naar plek 35. Wij vinden daar Elena Alexandra Apostolano. En die kennen wij dan weer beter gewoon als Ina, een Roemeense zangeres die vooral electro, techno, popnummers zingt. Voorheen was deze dame kreeg uh, bekend in haar thuisland Roemenië en uh, Bulgarije. Maar na de singles Amazing en Ten Minutes is ze ook uh, niet meer weg te denken uit Europa. De laatste hitnotering komt alweer uit 2010. Tijd dus voor een opvolger. De single is al even uit. Maar nu met een zonnig weekend voor de boeg. Wordt het toch wel tijd om hem eindelijk is in euro te zetten. De set is up. zo heet de nieuwe single van Ina. En we vinden die op nummer 35. All the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 you Samen met A Lil Wayne en de Boom Chicken Wow. Vorige week kwamen ze binnen op nummer 36 deze week. drie plaatsen verder omhoog naar 33. En voor de laatste en hoogste binnenkomen gaan we één plek verder omhoog naar 32. Het lijkt er namelijk op dat Nicole Searchinger eindelijk een beetje begint door te breken als solo-artiest. Baby Love had ze al een klein succesje in de United Kingdom. Maar het is de productie van de Rap 1 die Nicole weer helemaal terug op de kaart heeft gezet. Poison die scoorde een uh, top 3 hit in de United Kingdom. De rest van Europa werd toen uh, nog niet echt vergiftigd door de ex Get Doll. Maar met de tweede single heeft Nicole Searsinger zeker weer een hit in handen. Don't hold your breath is dus op het eerste gehoor misschien wat vlak. Maar na een paar luisterbeurten is het net zo verslavend als uh, Poison. De video die is ondertussen ook al opgenomen, en binnenkort uh, zal die ook te zien zijn op de televisiekanalen. Tijd voor Nederland om Nicole opnieuw op te pikken. Met alles zodat we na Passion uh, gelijk door kunnen kralen met Don't Hold Your Bread. Don't Hold Your Bread, dat is dus de tweede single van, uh, van Nicole Scherzinger die in Europa uitkomt. En uh, dit zal toch echt wel een uh, top 10 hit moeten gaan worden voor deze dame. Op begin in Europa, dat is het. En dat doet ze op nummer 32. Waarmee Nicole Scherzinger Europa eindelijk moet gaan veroveren. Don't hold your breath en begin is er op nummer 32. Dan vinden wij onderaan de lijst vandaag Rihanna. Who's that chick? In de 15e week zak zij van 38 naar 40. Cielo Green, it's okay. 14 weken in de lijst van 34 zakken naar 39. Dixielot, Jason de Rulo, coming home. Met 17 weken het langst genoteerd alweer. Van 35 zakken ze wel naar 38. All City -all Alligator Sky. Komt nieuw binnen op 37. En 36 vinden dan Shakira met Loka. Nina komt ook nieuw binnen op 35. The sun is up. En dan weer een keer Rihanna. Nu What's my name? In de 15e week zak het van 27 naar 34. Mike nu samen met Lil Wayne. Boom, chicken wow wow. Tweede week uh, dat zij in de lijst staan van 36 omhoog naar 33. En Nicole Searching, hoorde je net. Don't hold your breath. Nieuw binnen op 32. 31. Die is er voor uh, Maroon 5. Never can I leave this bed. In de tiende week zakken zij van 26 naar 31. En de man die het wel weer goed doet, dat is uh, James Blunt. Voor zover dan. So far gone. In de derde week omhoog van 33 uh, naar nummer 30. Zover zijn we nog niet We zijn pas bij nummer 30. We moeten nog tot en met nummer 1 draaien. Maar dat komt helemaal goed. Nog anderhalf uur lang de Euro Breakdown op CFM Zandvoet. De 40 beste platen van Europa staan voor je klaar. Westkust, Natuurlijk gaan we ook even kijken naar het weer. Want vandaag overheerst de bewolking. En vanochtend viel er zelfs wat lichte regen. Vanmiddag blijft het dan wel droog en komt af en toe de zon voorbij. Nou, ik heb hem nog niet echt voorbij zien komen hoor. De zuidwestelijke wind die waait overlappen matig aan zeekrachtig en de temperatuur die loopt op naar maximaal 17 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wel droog en het koelt af naar een graad of 9. De wind die draait naar het zuiden en is overwege matig van kracht. Morgen kunnen we wel eens de warmste dag van 2011 gaan noteren. Want de temperatuur die zal stijgen in de middag naar maximaal 21 graden. Zelfs mogelijk dat we een datumrecord gaan vestigen. Want het is op 2 april op Schiphol nooit warmer geweest dan 21,4 graden. Deze waarde werd uh, precies 10 jaar geleden genoteerd. En toen dus op uh, 2 april 2001... Verder schijnt morgen dus geregeld de zon. Er blijft eh, tot in de avond droog. En morgenavond kan het lokaal tot onweer komen. Winden wij dan uit zuiden, overland matig aan zeekrachtig. Zondag eh, gaan we de wolking een beetje eh, voortzetten. Ja. Er is wel wat ruimte voor de zon, maar niet heel veel. Het blijft wel droog en er waait een zwakke tot matige westelijke wind. De temperatuur die is eh, duidelijk lager dan morgen. Wordt zondag niet warmer dan eh, een graadje of 15. ZFM. Verkeersabdeen. Verkeersabdeen. Dit is Nieuwerlinger van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1, Amsterdam richting Amersfoort, voor Muiden 2 kilometer en voor afrit Bunschoten 5. De A4, Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude-Rijndijk 5 kilometer. De A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen Heemskerk en Akersloot, 3 kilometer. De A10, West, richting Zaandam. Voor de Coentunnel staat er 4 kilometer file. De A15, Rotterdam richting Gorkum, tussen Hendrik ido Ambacht en Papendrecht, 2 kilometer. De A27, Utrecht richting Gorkum, tussen Knoop Everdingen en Lexmond, 2 kilometer. De A28, Utrecht richting Amersfoort, tussen de Uithof en Afrit Den Dolder, 2 kilometer. En op diezelfde A28, richting Amersfoort, tussen Afrit Den Dolder en Afrit Maarn, 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Het ritme van Stansvoort, Got your tongue tied in knots, I see Spit it out, cause I'm dying for company I notice that you got it You notice that I want it You know that I can take it countdown of the continent.